Ook kijken ze naar de gevolgen voor de kwaliteit van leven. Michel Platini treedt af als UEFA-voorzitter... nu het internationaal sporttribunaal CAS zijn schorsing handhaaft. Wel is zijn schorsing teruggebracht van zes naar vier jaar. Platini werd in december door de ethische commissie van de FIFA... voor acht jaar geschorst vanwege dubieuze betalingen... door de voormalig FIFA-president Blatter. Die zou Platini 1,8 miljoen euro hebben betaald... In februari werd de straf teruggebracht tot zes jaar en daarop ging Platini in beroep bij het kas. In Amsterdam is vannacht op straat een granaat ontploft, niemand raakte gewond. Wel is er veel schade aan auto's en een woning. De ontploffing was rond kwart over vier in de Rivierenbuurt. Een getuige zag vlak erna een jongen met een zwarte capuchon wegfietsen. Op de plek van de explosie is volgens AT5 een krater te zien. Bomexperts hebben vastgesteld dat de ontploffing is veroorzaakt door een handgranaat. Bij een brand in Zeist zijn 10 tot 20 showkatten omgekomen. De brand brak vanochtend uit in een twee-onder-een-kapwoning. De brandweer kon één kat levend uit het huis halen. De bewoonster, die met haar katten meedoet aan shows, was op tijd het huis uitgevlucht. Haar huis is onbewoonbaar geworden door de brand. Het weer nog op de meeste plaatsen volop zon. In het zuiden raakt het later vandaag bewolkt. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond lokaal een regen- of onweersbui in het uiterste zuiden. Morgen weer vrij zonnig in de avond. Kans op onweer in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De N227-wijk bij Duurstede Amersfoort is in beide richtingen dicht... tussen Zijst en de aansluiting met de A28.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 Zandvoort luncht, Dagelijks te beluisteren tussen 12 en 2. Op 104.5 en in de Eter op 106.9. We zijn natuurlijk ook te volgen uh, via uh, ZFM Live. Dan kunt u ons op uh, vier de cameraatjes zien. Als u wilt zwaaien, we ook nog even nou. Onze sidekick van vandaag, zij zwaait al. Want ik heb vandaag een uh, bijzondere sidekick bij, maar anders had ik het helemaal alleen moeten doen. Zo <lacht> ongezellig. Welkom Lea. Ja, dankjewel. Lea Bos assisteert vandaag. Ze heeft al een beetje geholpen, want ik uh, moest natuurlijk uh, alle techneutische dingetjes klaarzetten. <lacht> en daarbij raakte ik helemaal in de paniekstand. Dus daar heeft ze me even uitgeholpen. Dat is wel lekker, hè, met de vertegenwoordigd. Ze zijn ze zo in thuis... In ieder geval, Zandvoort luncht vandaag. Wij wensen u natuurlijk, Lea en ik met z'n tweetjes... Wensen we u een heerlijke lunch toe. Waarschijnlijk zit u gezellig ergens op een terrasje. In het dorp of lekker aan het strand. Te genieten van het mooie weer en een lekkere maaltijd. Ik hoop het, wij gaan ervoor zorgen dat er een leuke muzikale ondersteuning bij is. En uh, we hebben natuurlijk ook zowat rubriekjes... Ja, toch, Lea? Ja, dat was klopt. Ja, Lea die uh, heeft vandaag de taak uh, om het weer voor te lezen. Het regionale nieuws. Dat gaat ze doen om de klok van half één en half twee. Na het regionale nieuws uh, gaat ze ons vertellen wat we kunnen verwachten van het weer vandaag en morgen. Om kwart over één gaan we contact zoeken met Joop Nes... die ons uh, gaat vertellen wat er het afgelopen weekend allemaal te doen is geweest in Zandvoort. En uh, had jij nog iets wat, wat, waarvan je denkt van nou dat moet ik nog even vertellen voordat we gaan beginnen met het programma? Nou nee, volgens mij heb je alles uh, al besproken joh. Eh, ja, <lacht> ja, oké, okay, oké. Okay. Nou hartstikke mooi. Ik hoop dat u blijft luisteren, gezellig. We gaan proberen er een uh, mooie gezellige boel van te maken. En we beginnen met een uh, beroemde Zandvoortse zanger. En die gaat ons vertellen over die prachtige zomerson. Hier is uh, Mike Daanen met Zomerson. De zon die staat te stralen, het strand weer afgeladen. De lucht die is zo blauw. Vol met mensen, wat valt er nog te wensen? Gezelligheid is waar ik van hou. De zon begint te schijnen, zorgen gaan verdwijnen. Hoe net maar altijd zomer zijn. Een mens kan mij me iets maken, ik speel het van de daken. Oh, wat voelt de zomer pijn? Laat de zomer komen, met nachten uit mijn dromen. Gooi alles van af zonder een pardon. Al die warme dagen, ons resten gaan verjagen. Nu is die tijd weer hier, samen in de zomerzon.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 Tot in de late uren, hou alles zonder een verdoof. Al die volle nachten, moest weer even wachten. Nu is die tijd weer hier, samen in de zomerzon. Ja, ja, ja, ja. De zwoele zomerzon van uh, onze uh, Zandvoortse inwoner Mike Danen. En uh, volgens mij uh, staan ze allemaal al te dansen op het strand. Hè? Zoiets uh, denk ik, of niet? Nou, dat denk ik ook. <laughs> Wat we net nog vergeten waren te zeggen, Lea. Je hebt uh, de sidekick, uh, het liedje van de Sidekick. Hè? Je, ga ja. je ook aan meedoen ja. en je hebt twee mooie nummers uitgezocht. Ja, ja ik heb twee uh, van mijn favoriete we gaan, nog we gaan nog niks verklappen, hè? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Oké, okay, hartstikke goed. Blijf luisteren, hè? Dus. Ja. <laughs> nou, ik denk dat iedereen weer eventjes moet afkoelen van al de dansen op het strand. Want te veel zweet is natuurlijk niet goed. Hou je rustig met deze hoge temperaturen. Dus we gaan nu eventjes uh, naar een, een zwoel nummer luisteren... waarbij u lekker op het bedje kan gaan liggen. En weer even in de ruststand. Komt ze, A Woman in Love, van Barbara Streisand. een mooi nummer. Erg romantisch. Hè? Ja, wat, uh, wat zullen we nou eens gaan draaien, Lea? Heb jij enig idee? Ik heb uh, nog een uh, mooi uh, nummer staan van uh, nog een Zandvoortse zanger. Ik vind het altijd wel leuk om een beetje de Zandvoortse zangers en zangeressen een beetje naar voren te schuiven. <laughs> uh, maar we kunnen natuurlijk ook een, een mooi nummer doen waarmee we gaan hopen dat het in de wereld een stukje beter gaat worden. Dus vind je dat wat? Dat, dat, dat vind ik een goed idee. Het is een ontzettend oud nummer van uh, Adele Bloemendaal en Leen Jongenwaard. Maar hij blijft zo leuk, hè? Even kijken, gaat hij het doen of gaat hij het niet doen? Ja, ik vind sowieso de nummers waarin uh, ja. mensen inderdaad praten over. over vooral dan wereldvrede natuurlijk. Ja. Dan, uh, dat vind ik sowieso heel mooi altijd. Ja, en dit is uh, dit nummer. Ja, we gaan een beetje doorpraten, want uh, hij is met een reclame een stukje bezig. Wat zeg je? Oh, Oké, okay. kijk, ik krijg, ik krijg weer eventjes een tip. Want uh, helemaal uh, van tegenwoordig. helemaal technisch ben ik niet zo, maar dat, dat zei ik net natuurlijk ook al. Dus uh, we kletsen even door. Nee, maar dit is, uh, dit is een beetje in een uh, kleiner stukje. Ik uh, ga het u laten horen.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 Nou, Lea, wat, uh, wat vond je ervan? Ik vond hem heel leuk. Hij is leuk, hè? Ja, <laughs> Hij ja, is heel ja, mooi ja. en toch ook, er zit ook wel weer wat humor in. Ja, ja heel leuk. maar een hele goede moraal. Hè? Maar kun ja. je je voorstellen, want dit, dit nummer is denk ik toch al gauw... Even kijken, nou, ruim 40 jaar oud. 45 jaar misschien zelfs wel... En uh, dat, dat, uh, ja, dat de mensen destijds helemaal gek waren van dit nummer. En heel Nederland zong dit ook. Maar we bennen op de wereld om elkaar, om elkaar te helpen. Nietwaar. Nou Wat ja. mij betreft mag het wat vaker gezongen worden weer. Ik wilde het net He? zeggen. <laughs> mensen mogen het nu ook wel weer... Uh... Een mooie boodschap. <laughs> ja. En, en ik had het net natuurlijk over die Zandvoortse zangeres... die ik uh, net al had willen draaien. Maar die ga ik dan nu inzetten met een, uh, een prachtig nummer... Uh, wat ze zelf heeft geschreven en gezongen. En uh, dat is in het kader van het Speak Now Project. Dat, gaat, uh, dat is een stichting die zich inzet... voor uh, mensen die um, uh, seksueel misbruikt zijn of mishandeld zijn. Om niet langer te zwijgen, maar uh, schreef het uit. Oh. Rodes, Speak Now. Prachtig nummer, hè, Lea? Jij vindt het ook mooi, hè? Ja, ja geweldig. Ja, die vrouw heeft zo'n mooie stem ze kan zo goed uh, schrijven. Oké, okay, we gaan uh, even door naar een uh, weer lekker zomers nummer. Ook weer eentje uit de oude doos: Borriquito! Pamperé. Perret. Hey, Borriquito, kom op. I'm you know. Que tu, que tu, que tu y que tu, Bohoriki tu como tú. Que no sabes nada. tu como tú. donde más que. Que tu y que tu y que tu que tu que tu y Bohoriki como tú. Que no sabes nada. tu Yo sé <Sum> más que. Yo tu y más que tú y más que tú que tu que tu y como tú. Ja, ja. que más que más que Más que Y como onze Peret Borrequito, ook weer van lang geleden, maar het blijft een mooi nummer. Iedereen zal wel weer op het strand hebben staan dansen. Tenminste, <lacht> als ze af hebben gestemd met hun mobieltje op 106.9. En uh, van het uh, lekkere, uitbundige Spaanse ritme gaan we weer even over naar een beetje rust. In aanloop naar het regionale nieuws van Halleveen. Hoe spannend.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 Can't see it the way I do. Can't seem to realize the truth. You made it, and I'm so your battles one by one I've seen you claim your place under the sun and it's good to see you have your fun my dear brother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 Het gaat toch weer niet zoals ik wil, hoor. <laughs> ik wilde overschakelen naar het nieuws, maar daar komt hij. <laughs> het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Lea Bos. Zandvoort was de afgelopen dagen een van de warmste plekken van Europa...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 Gelukkig hielden de meeste strandbezoekers het vooral bij pootjebaden en genieten van het mooie weer. Vanochtend zijn 22 oh. palmbomen aangekomen in Zandvoort. Ze krijgen een mooi plekje op het Venemaplein. De bomen worden geplaatst in het kader van de proef om de boulevard van Zandvoort aantrekkelijker te maken. Helaas was het weer raak. Een alerte melder zat, zag zaterdagmiddag een zwarte, compleet afgesloten auto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 Vanochtend, niet vanavond. Oh Sorry. Wat een redactieverschrikkelijk <laughs> jongen, jongen. Ja, ja, was gisteren al waarschijnlijk. Uh, ja, gisteravond. Ja, gister, gisteravond moet je het even zelf. In ieder geval. Uh, twee wielers, uh, wielrenners <laughs> zijn gisterochtend op een fietspad van Zandvoort naar Noordwijk met elkaar in botsing gekomen. Ze raakten allebei zo ernstig gewond dat ze voor behandeling naar het ziekenhuis moesten worden gebracht. Een 53-jarige pelsenaar, was er het ergst naartoe. Hij is met onbekende verwondingen in de op geroepen traumahelikopter, naar het VU Medisch Centrum in Amsterdam gevlogen. Het andere slachtoffer is een 94... 49-jarige Amsterdammer. <laughs> Hij raakte minder zwaar gewond, maar moest toch naar het ziekenhuis. Uh, het is zeker niet alle dagen dat een gewonde met een traumahelikopter vervoerd wordt. Normaal gesproken komt een team met de helikopter naar het... een ongeval voor de allereerste hulp. Zodat een gewonde met een ambulance naar het ziekenhuis kan worden vervoerd. Mocht de plaats van het ongeval goed bereikbaar zijn, dan komt de ambulance in beeld... en kan de patiënt over de weg naar het ziekenhuis worden gebracht. De politie tast nog in het duister over de oorzaak van de botsing. Het onderzoek zal dat moeten blijken. Tot zover het regionale nieuws. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt.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 Morgen ziet het weer wat er wat minder uit. De bewolking heeft de overhand, maar zo nu en dan komt de zon tevoorschijn. Het blijft droog en bij een meest matige oost-zuidoostenwind... tot zuidoostenwind stijgt de temperatuur naar zo'n 23 of 24 graden. Tot zover het weer. Ja, we hadden afgesproken dat we na het liedje eventjes zouden doornemen waarvoor je had gekozen. Waren het niet dat ik uh, net geheel per ongeluk met een te snelle wijsvinger op mijn muis klik en daardoor het hele programma wegklik. <lacht> <lacht> dus ik ga weer even terug naar uh, waar ik hem voor jou heb neergezet. En dan komt hier toch echt nog het nummer wat Lea zo graag wilde horen. As I'm pacing the pews in a church corridor, and I can't help but to hear, no, I can't help but to hear In exchanging of words. What a beautiful wedding, what a beautiful wedding, says a bridesmaid to away. But what a shame, what a shame. The poor groom's bride is a whore. I time in with the heavensy people. Technically our marriage is say Nou, dat was hem, uh, Lea. Wil ja. ik uh, vertel eens aan de mensen, welk nummer was het? Uh, dit was I Write Sins, Not Tragedies van Panic at the Disco. Mooi nummer. Ja, nee, Apart. ik vind het ook heel, heel geweldig. Ja. ja, heb je speciale reden waarom je voor dit nummer hebt gekozen? Of zeg je gewoon... Uh... Nou, nee, niet echt. Het is gewoon een nummer wat ik heel veel opzet. Vooral als ik me verveel. Maar nee, ik okay. vind het gewoon een heel leuk en mooi nummer. Ja, dus... je hebt gelijk. Ja, nou, vind ik ook. Ik uh... Ik vind het ook een prachtig nummer. Wat ik eigenlijk natuurlijk helemaal vergeten ben te vertellen. Want normaal gesproken, luisteraars, heeft u uh, een veel zwaardere stem... Uh, die het programma <laughs> begeleidt. Namelijk die van uh, Charlotte. En uh, ja, Cheryl kan hier vandaag helaas niet zijn. Want uh, hij ligt bij de tandarts op de pijnbank. Ja, dan kan je oh, moeilijk, moeilijk de radio ja, uh, doen, inderdaad. Dus um, ja, ik, ik wil toch ook eigenlijk wel een beetje uh, aan Charlotte denken en een uh, nummer aan hem opdragen. En uh, hoewel het niet helemaal klopt... is het misschien toch wel een beetje. Deze is voor jou, Charles. Gisteren nacht... Ik kon maar niet slapen, ik lachte zei vannacht, joh, je bent niet goed lekker. Je woont niet zomaar gratis op Soesdijk. In het zweet uurs aanschijns zult gij uw brood verdienen. En toen keek ik je aan en toen wou ik je slaan. Leven zonder angst, leven zonder pijn. Eh, bij de tandarts kan ook pijnlijk zijn. Was dat maar waar, een tandarts zonder pijn. Maar goed, het is misschien iets te optimistisch. Zeker op zo'n mooie dag als vandaag. Maar wat er ook aan de hand is. Hoe naar je je ook voelt. Hou je vast op het volgende nummer. Want dat is het beste recept wat je kan krijgen.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 Je baaien in Zandvoort, met je voeten in zee. De golven brengen je rust en je problemen die nemen ze mee. Hoort je baaien in Zandvoort, hoort je baaien in Zandvoort, met je voeten in zee. De golven brengen je rust en je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 Dan brengen je rust en je problemen, die nemen ze mee. Bootje paaien in Zandvoort. Broodjes en koffie gaan mee. Nou, we blijven nog even in Zandvoort hangen, want... Uh, we hebben nu al een paar verschillende Zandvoortse artiesten gehoord. Die hebben we voorbij horen komen. En uh, ja, eentje mag natuurlijk absoluut niet ontbreken. En over wie heb ik het dan? Dan heb ik het natuurlijk over Alain Clark. Met dat prachtige nummer Father and Friend. Als hij het doet. Moet je hem wel aanzetten. Ik heb hem aangezet. Oh, komt hij? geloof ik. Toch?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 Oh, even though Nummer, Father and Friend, Dane Clark en zijn zoon Alan Clark. En uh, van hieruit gaan we weer eens even lekker de dansschoentjes aantrekken. Even lekker het up, te up tempo er weer in met het mooie weer, Tavares. Oh, moet één keer op de knop drukken, hè? Yes, Yes, <lacht> ja. heaven must be missing an angel, heerlijk! Lekker swingend nummer. Het uh, eerste uur zit er al bijna weer op. Dus ik ga zo het laatste nummertje inzetten. En uh, dan komen we na het, uh, het nieuws, het NOS-journaal en de reclameboodschappen weer bij u terug. Met uiteraard zoals u van ons gewend bent in het begin van het tweede uur. Een heerlijk stukje cabaret En het is een heel oud stukje, maar o oh, oh, oh zo actueel. We gaan nu nog even luisteren naar Isaac Hayes met Theme from Shaft. En dan uh, horen wij elkaar in het tweede uur weer terug. En ik hoor weer niks. Doe ik het nou weer verkeerd, Lea? Oh ja. De schuif aanzetten. Theme from Shaft. Isaac Hayes. Tot zo.